Laten we onze Bijbels openen in Ezekiel, en 7, 37, sorry, Ezekiel 37. We gaan onze Bijbels openen in Ezekiel 37. Ik geloof dat God een woord heeft voor ons vandaag. Hoeveel zijn klaar voor het woord van God vandaag? Alleen ik. Hoeveel zijn klaar voor... We zijn er klaar voor, we zijn er klaar voor. In Ezekiel 37, we gaan lezen vanaf vers 1. Een zeer interessante tekst. Als je het hebt, dan is het de laatste keer dat je je vandaag zullen vragen om op te staan. Als je het fysiek kunt, vraag je je de laatste keer om op te staan. Daarna als je wilt opstaan, is het helemaal aan jou over. We zijn een, uh, we zijn een fysieke kerk. Ezekiel 37, vers 1. Zegt ons dus als volgt. De hand van de Heer was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten. En zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenden. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. Hij zei tegen mijn mensenkind... Zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, Profeteer, Oftewel, spreek mijn woord uit tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, door de beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de heren, Heere, tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen. En u zult tot leven komen. Ik zou pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mijn geboden was en er ontstond een geluid. Zodra ik profeteerde en zie een gedruis, de benen kwamen bij elkaar, elke been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Hij zei tegen mij: profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden. Zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde dus zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mijn mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn, ze zijn vertoord, onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden... Profiteer daarom en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere, Heer, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heer dit gesproken en gedaan heb, spreek de Heer. Amen. Vader God spreekt tot de harten vandaag in de naam van Jezus. Jullie kunt plaatsnemen. Dank u wel. Vandaag wil ik het hebben over een gesynchroniseerd geloof. Een gesynchroniseerd, gesynchroniseerd geloof. Wil je het uitspreken samen met mij? Een gesynchroniseerd geloof. Juist. De context van hetgeen we hier lezen in Ezekiel is een zeer wanhopige context. Het gaat niet goed hier. Ezekiel is een profeet. Profeten waren mannen van God die God liet opstaan om te spreken namens God. Profeten en profeteren, dat betekent je spreekt namens God. Je spreekt Gods woord uit namens God. En God doet Ezekiel opstaan als een profeet. En hij laat Ezekiel een heleboel dingen zien, visioenen zien. Hij spreekt tot Ezekiel. En Ezekiel moet een, een boodschap brengen aan het volk van Israël dat niet zo leek is. Ezekiel waarschuwt van luister, het gaat niet goed. We, we gaan dus, als je zo doorgaat, dan, dan gaat het niet goed komen met, met ons. Um, jullie zijn slecht bezig. Jullie, zijn, jullie richten niet meer op God. Jullie zijn niet meer gefocust op God. Jullie zijn slecht bezig. En wat Ezekiel heeft geprofiteerd. ...wat hij gevoelt van God, dat is daadwerkelijk uitgekomen. Het volk Israël is gevangen genomen, het is afgeslacht als het ware. De Babylonische Rijk, wat we weten is dat de Babylonische Rijk is gekomen... ...en heeft Israël gevangen genomen en um, veroverd en overgenomen. En het is... Israël is nu een verwoest land... We hebben te maken nu met een verbrande tempel. De tempel is verbrand. Israël is verwoest. Een heleboel mensen, een heleboel groepen, een hele volk is, is afgemaakt. Is ver, verslonden. De hoofdstad van Israël is vernietigd. Het volk is weg en er zijn een klein beetje, een klein, een klein, een klein aantal Joden over, een klein aantal Israëlieten over. In is er eentje van. Maar het is niet meer zoals het vroeger was. Israël was vroeger een, een potentie, een groot land. En het heeft heel veel bereikt, het heeft heel veel gedaan. Maar nu door hun ongehoorzaam heeft God toegelaten, want soms laat God dingen toe, God heeft toegelaten dat ze gevangen werden genomen. En het gaat niet goed. De natie Israël is een uitgestorven natie. Er zijn een handjevol mensen over. En het gaat niet goed met Israël. En God laat het duidelijk zien aan Ezekiel... door middel van de visioen dat we net hebben gelezen. De Bijbel zegt, dus Ezekiel zegt als volgt... De hand van de Heer nam mij en mijn geest... en hij bracht mij naar een vallei vol beenderen. Dat is een hele lelijke... Landschap, dat wil je niet hebben. het is een lelijke landschap. God brengt hem en zet hem te midden van een vallei vol beenderen, botten. En wat God ook doet is, God brengt hem vanuit alle perspectieven en laat hem helemaal eromheen gaan om te zien van, dit zijn een heleboel beenderen en het gaat niet goed met deze beenderen, want er is geen leven meer. Er is, het zijn niet eens lijken, hè? het zijn geen lijken, het zijn beenderen. Dus het is niet dat hij allemaal lijken zag en wat dan ook, nee. Hij zag beenderen, botten, overal botten. En ze waren niet eens meer aan elkaar, er waren geen pezen. Het was gewoon helemaal verspreid. Het was een chaos. Het was een chaos. En God roept Ezekiel. En hij roept Ezekiel om dit te gaan Bekijken. En Ezekiel en, en bekijkt het vanuit alle perspectieven. En Ezekiel ziet deze vallei vanuit alle perspectieven. En het is hopeloos. Het is hopeloos. Het is hopeloos. De symbolisme van het volk van Israël, dat ook over zichzelf zaten te spreken in vers 11. Van luister, we hebben al onze hoop verloren, we zijn afgesneden. we zijn niks meer, we zijn klaar. Het is gedaan met ons. En God probeert dit duidelijk te laten zien aan Ezekiel door middel van deze visioen. Het was niet fysiek, we geloven dat hij niet fysiek daar was. Het lijkt, het, zoals het geschreven is, het lijkt alsof hij uh, een visioen zag in de geest, zegt de Bijbel. Hij zag een visioen van een vallei vol en God roept hem en zegt tegen hem, kijk. Lager. God zet hem te midden van de situatie en zegt van, luister, kijk maar, ga maar van alle kanten kijken. En hij ging van alle kanten kijken en het was hopeloos. Het was hetzelfde met Israël. Israël was hopeloos. Israël was terug bij nul. Ze waren een volk, een geweldige volk, maar ze zijn helemaal afgeslacht als het ware. En ze zijn helemaal veroverd en er is niks meer van hen over bijna. Ze zijn terug bij No. En ik vraag me af of je ooit het gevoel hebt gehad alsof je terug bij No bent gegaan. Dat je niet meer bij vijf of zes bent of tien, maar dat je zo bezig bent en opeens lijkt alsof je terug bij No bent. Je was, het was een land, Israël was een land, het was een volk. Het ging goed, maar ze gingen terug naar No. Ik vraag me af... Of jij ooit een situatie hebt meegemaakt in je leven dat zo hopeloos was, dat je vanuit alle perspectieven zat te kijken. Want dat deed God met Ezekiel. God pakt hem en laat hem vanuit alle invalshoeken kijken. En, en, en de zicht, de visie, wat hij ziet is, het is hopeloos. Het is hopeloos. De situatie is hopeloos. En vandaag wil ik spreken tot mensen die misschien het een of ander meemaken... waarbij ze zeggen, van het is hopeloos. Ik heb alle perspectieven gezien. Ik heb geprobeerd misschien, vanuit deze een, misschien dat het van hier kan... of hier kunnen we iets veranderen, maar het lijkt hopeloos. Hopeloze, ik wil vandaag spreken tot hopeloze huwelijken. Ik wil vandaag spreken tot hopeloze huizen. Tot hopeloze harten. Mensen die hoop hebben opgegeven in situaties in plekken waarbij het niet meer lijkt te gaan zoals het vroeger ging terug met naar No. En God roept Ezekiel om dit allemaal te bekijken en soms doet het God, God dat met ons. Soms laat God dingen toe in ons leven. Niet alles is de duivel. Oh, de duivel heeft wat gedaan. Nee, nee. Het is vaak geven we te veel schuld aan de duivel of wat dan ook Nee, nee, soms laat God dingen toe. Soms zijn wij het zelf, zoals bij Israëls, wij zijn zelf ongehoorzaam en er gebeuren dingen in ons leven. En soms laat God dingen toe in ons leven, zodat wij kunnen zien, zoals Ezekiel, hoe erg de situatie is. Hoe erg... Is de situatie. Hoe erg, hoe, door zijn je, hoe droog zijn deze beenderen in jouw leven die je misschien meemaakt. Hoe droog, hoe, hoe erg is de situatie waarmee jij te maken hebt. En, en het mooie van God is. God laat het toe. God brengt ons te midden van doorbeenderen. Waarom? God brengt ons te midden van doorbeenderen. God laat dingen, toe, dingen gebeuren in ons leven. Hij laat dingen erger worden. We kennen het verhaal Johannes 11, Jezus. Ze komen naar Jezus en zeggen, Jezus, Jezus, Lazarus is gestorven. Nee, nee, sorry, sorry, sorry, sorry. Dat was het niet. Dat was niet zo erg nog. Ze zeiden, Jezus, Jezus, Lazarus is ziek, zeiden ze. Ze zeiden niet gestorven, ze zeiden ziek. En Jezus zei, um, hij is niet ziek, hij slaapt. En hij, hij, het, gaat, het gaat goed komen met hen, zegt Jezus. Het gaat goed komen met hen, het gaat goed komen. En hij bleef daar nog een paar dagen waar hij was. En daarna zegt hij tot zijn discipelen van... luister, onze vriend Lazarus slaapt. En ze zeiden, hij is gestorven, hij is gestorven. Lazarus is gestorven. En daarna, wat zegt Jezus? Jezus zegt daarna de volgende vers. Jezus zegt tot zijn discipelen, luister. Lazarus is gestorven. De volgende vers. En ik ben blij voor jullie. Wat? Lazarus is gestorven. volgende vers. En ik ben blij voor jullie dat dit is gebeurd. Waarom? Want hoe erger de situatie vaak is in ons leven, hoe groter de wonder kan zijn van wat God wil doen in jouw leven. Soms, soms laat God dingen toe in jouw leven dat ze maar erger en erger worden, zodat jij daarna kunt zien hoe groot God is. Hoe kun je weten dat God een genezer is als je niet ziek bent? Hoe kun je weten dat God een voorziener is als je altijd alles hebt wat je wilt hebben? Soms, soms, soms, soms laat God dingen toe in ons leven dat ze erger en erger worden. En Hij laat ons vanuit alle perspectieven zien. Hij zegt: Ezekiel, kijk maar, doe maar een rondje, doe maar een tour. En dan ga ik maar een tour doen. Hier, kijk maar, daar rechts, beenderen droog. Links, beenderen droog. En, en Ezekiel zegt. Ik zag zeer veel beenderen, zeer, zeer veel dorre beenderen. Dus we hebben nu te maken met een erge situatie. De vraag is, hoe gaat het aflopen? Dat weten we allemaal. Wat, wat, wat doet God allemaal hier met Ezekiel? En God vraagt Ezekiel vervolgens een vraag. En dat is belangrijk... Want wanneer God een vraag stelt, is het belangrijk om op te letten. Want God weet alles, waarom stelt hij een vraag? Ja, dat is, uh, dat is altijd, als je altijd leest van God stelt een vraag of Jezus stelt een vraag. Heel goed opletten, waarom stelt hij een vraag? Want God weet alles, er is iets meer achter de schermen. En God vraagt Ezekiel. Eerst roept God Ezekiel om het te bekijken. Vervolgens vraagt God Ezekiel voor een antwoord. Hij roept hem om iets te beantwoorden. En de vraag die hij stelt, hij zei... Um, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Dus Ezekiel heeft zojuist een hele toer gehad. De toer der beenderen. Hij heeft, hij heeft niet voor betaald, het was een gratis toer. Hij ging aan de toer der beenderen. Hij zag de toer der beenderen. Heel droog, heel erg, heel lastig. Geen mogelijkheid en God vraagt hem... Je zegt jou, mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? En dat is de vraag dat God in mijn hart heeft gezet voor jou vandaag, voor ons vandaag, voor mij vandaag. En dat is, mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Oftewel, um, kan het onmogelijk, het onmogelijke mogelijk worden nog in jouw leven? Dat is de vraag. Heb je te maken met een God dat werkt in het onmogelijke of heb je te maken met een God dat niet verder kan gaan dan waar jij gaat? Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Is het mogelijk, denk je... Dat is nu mijn vraag voor jou. Is het mogelijk, denk je, dat de situatie... Want ik zeg nu beenderen, jij denkt aan kind. Ik zeg beenderen, jij denkt aan je huis. Ik zeg beenderen, jij denkt aan je financiën misschien. Ik weet niet waar je vandaag aan denkt. Ik zeg beenderen, misschien is het iets dat God in je hart heeft gezet. Ik zeg iets, jij denkt aan iets anders. Kunnen, kan dat weer tot leven komen? Is er weer hoop in een wanhopige situatie? Of heb je opgegeven zoals de Israëlieten in vers 11 kun je vers 11 kunnen zetten. De Israëlieten zeiden in vers 11. Uh, hij zegt: uh, mensenkinder, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen? Kijk wat ze zeggen: onze beenderen zijn verdoord, onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Dat is vaak de, de, de setting, de, de manier, de houding waarin wij verkeren. Het is de Laat. Het is te erg. Het is te groot. Het is te. Ik weet niet wat jij allemaal toevoegt achter de te. Het is te. Puntje, puntje, puntje. Het is te. Het is te door. Hij zegt: Mensenkind, kunnen deze beenderen nog leven? Daar dat. Waar je zo lang mee zit, dat wat zo lang al zo zit, nogmaals, geen lijken, beenderen, botten, droge botten. Heel erg droog in de hete zon. Dat wat gewoon niemand denkt, niemand kijkt naar een bot. En denkt van, oh, hier kan leven uitkomen of wat dan ook. Niemand dat ik klaar is bij een tikje, zegt van oh, dit kan nog een kip worden. Wanneer je bot ziet, dan, dan denk je niet eens aan leven. Je denk aan het meest. Het is klaar, er is, er is niks meer mogelijk. Hij zegt, mensenkind... kunnen deze beenderen nog leven? En Ezekiel geeft een heel interessant antwoord. Hij zegt, heren... u weet het. Waarom zegt hij dit? Want Ezekiel heeft zojuist een tour gehad. Hè? Als mens heeft hij zojuist een tour gehad... over allerlei dorpen dat hele lelijke landschap dat er was. Hij heeft een hele tour gehad. Even kijken, even kijken. En hij vanuit zijn menselijke... perspectief kijkt hij en weet hij van, dit is onmogelijk voor mij. God vraagt, is het mogelijk? Hij zei, ik weet niet, u weet het. Here, u weet het. Heren, als er hoop is, dan ligt de hoop niet bij ons, dan ligt de hoop bij God. Als er nog een mogelijkheid is... Dan ligt de mogelijkheid niet meer bij mij. Want ik heb net een tour gehad. Ik weet niet of je soms toeren krijgt door je situaties. Dat je na drie belastingbrieven nog steeds zo'n toer krijgt. Want het wordt erger, en erger Je krijgt een toer door je situaties. Je krijgt een toer door je problemen. En het wordt steeds erger en erger. En, en, en het is heel duidelijk. En God vraagt hem, kunnen deze beenderen tot leven komen? Hij zegt, God, u weet het. Ik ben net terug uit Spanje. Jullie kunnen het zien aan mijn gezicht, is een beetje bruiner, een beetje bruiner. Um, we zijn met de auto gegaan. Heen en weg was 20 uurtjes, terugweg 24 uurtjes. Maar de terugweg, mijn God, ik weet niet waarom ik hier sta, dat ik hier sta is een wonder. Terugweg, laat me eens uitleggen wat er is dus gebeurd. Terugweg um, kreeg mijn schoonbroer, ik was bij mijn schoonbroer gegaan en, en mijn vrouw en mijn schoonmoeder in de auto. En we zaten in de auto en eerst gisteren is, is de koppeling van de auto van mijn broer stuk gegaan. Yes? Stuk gegaan uh, vrijdag. Ik ben, ik ben een beetje nog moe van de reis. Vrijdag is erg gisteren toch? Ja, erg gisteren. Oké, eergisteren <laughs> okay. gisteren was de koppeling stuk gegaan van de auto van mijn schoonbroer. Uh, hij heeft aan gebeld. AMB heeft de auto gesleept. Ah, ze gingen kijken. De monteur zegt van... Ja, de, de koppeling is versleten. Het is versleten, de koppeling of de versnellingsbak. één van de twee, ik weet niet. Is versleten. Ik kan het maken, maar dan zal het tot woensdag ongeveer. Ik weet niet zeker. Ik denk woensdag is het klaar. En het is x bedrag dat wij op dat moment niet hadden. Maar het is het einde van de vakantie. Dan ben je broke, broke, broke. Je hebt niks meer. En hij zegt van... Het is zoveel en... en het is pas woensdag en we hebben gedacht: nee, kun je niet tot woensdag blijven. We moeten naar werk, huis, werk, huis school, allerlei dingen. Dat kan niet. Dus mijn schoonbroer besloot: van. Hij vroeg hem wat zijn de opties? Hij zei: ja, je kan het proberen. Je kan proberen om naar Nederland te gaan met de auto. Um, je, want het, ja, als je op een snelweg bent, dan is het alleen maar in de vijfde. Je kan het doen, maar je moet niet, zei hij: dat was zijn waarschuwing, je moet niet. ...in de file terechtkomen. Je moet niet in de file, want als je de hele tijd gaat schakelen... ...dan is het over, dit, dit, dit gaat niet lang mee. Hij zei, je moet niet in de, in de file terechtkomen. Hij zei, oké, okay, dus dat is mijn optie. Hij zei, je optie is of je wacht, of je gaat terug... ...maar dan moet je niet in de file terechtkomen. Dus hij kwam naar huis, inpakken, gelijk terug naar Nederland... We zijn onderweg, ik ben aan het rijden in Spanje, eind Spanje, begin Frankrijk. En ik hoorde mijn, eh, mijn schoonbroer aan de telefoon met ANWB. ANWB belt hem terug en zegt van ja, um, we, we, hebben, we hebben jou de optie gegeven om het te maken. Je hebt het niet genomen. Dat betekent dat er nu geen service meer is voor jou als je komt vast te zitten. En dus ik zit, ik zit te rijden en ik komt mijn schoonbroer achter mij. Ik ben, we zijn bijna Frankrijk. Ik komt mijn schoonbroer achter mij en hij zegt dit. Dus als ik het goed begrijp... Laat me het goed... Okay. Als ik het goed begrijp, als wij nu vast komen te zitten... Het is bijna s'nachts, we zijn in de middag vertrokken. Als we vast komen te zitten, hoeven we jullie niet eens te bellen... Want er is geen service. En die man heeft het bevestigd, ja. En toen... Had hij opgehangen en de auto ging van, hé, hey, we gaan terug naar Nederland. Ging naar het stilte. Maar wat gaan wij nu doen? En we komen bijna Frankrijk aan. Ik weet niet of jullie hebben gevolgd. We waren daar, er waren aanslagen in Barcelona en al die dingen. En in Frankrijk zijn ze elke auto aan het controleren. En ik zie op mijn Google Maps, ik zie van ver mijn Google Maps berekend het. Er, is, er komt een file aan van minimaal anderhalf uur. Minimaal. En we komen en, net aan het, en, we, en we dachten, oké, okay, we moeten ergens stoppen. We moeten ergens stoppen, het is stress overal, iedereen is gestrest. En we moeten ergens stoppen, dus we waren net wanneer, waar de file begon, daar was er een parkeerplaats. Dat is al een wonder, dat is een van de wonderen die we hebben meegemaakt. Maar net waar de file begon, daar was er een parkeer. We gingen parkeren wachten, dat de file een beetje voorbij ging. We dachten, oké, okay, er is geen auto meer in de file. We gingen verder. We gingen verder, twee kilometer verder, weer file. En dat is echt anderhalf uur, bijna twee uur vielen. Daarna gingen we weer parkeren. En we gingen parkeren in een plek waar een burgerking was. We gingen daar zitten. We gingen daar wachten. En we gingen daar debatteren, discussiëren. Mensen zijn gestrest. Sommigen willen huilen. Maar wat doe je? Wat, wat, wat ga je doen als we daar vastzitten? De koppeling. Het was kort. Zo, dat hoorde je. We wisten. Kijk, ik, vroeg aan mijn, ik vroeg aan mijn schoonbroer, wat denk je? Hij zei, ja, het gaat stuk. En hij vroeg aan mij, wat denk je? Ik zei, het voelt alsof het stuk gaat. Je moet het gewoon. Het gaat niet goed komen. En we zaten daar. En we zaten in de, in de BK. En het was een belangrijk moment voor ons. Wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Het was heel belangrijk. Oh, wat, wat gaan we doen? We zitten hier. Als we vastzitten, hebben we niks meer te doen. Er is geen vangnet voor ons. We kunnen nergens op vertrouwen. Wat gaan we doen? En we zitten bij de BK. En we zitten discussiëren. mijn schoonbroer zegt, van, weet je wat? We gaan hier slapen. En dan gaan we in de ochtend vertrekken, want in de nacht vastzitten, ergens is het te koud en al die dingen. En toen, ik heb een geweldige vrouw. Ik heb een geweldige vrouw, een prachtige vrouw. Ze zegt, ik weet niet wat we hier aan het doen zijn. We zijn tijd aan het verspillen hier. We gaan in de auto, we pakken de auto, we gaan op weg en God is met ons. En iedereen zat zo van... Let's do this. We gaan, we gaan ervoor. God is met ons. God is met ons. En, en, en, en de reden dat ik het helemaal... al deze dingen heb verteld aan jou... is omdat de situatie heel erg wanhopig was. Want als we vastkomen te zitten... er is geen van, er is niks... we dachten aan nergens aan... maar mijn vrouw kwam met de gedachte... weet je, bij ons is het onmogelijk... maar er is een vijfde passagier in de auto. We waren met z'n vieren... Maar zij de gedachte: er is een vijfde passagier in de auto. Dus er is nog hoop. Mijn boodschap voor jou vandaag is, er is een vijfde passagier in jouw leven. In dit geval een tweede passagier. Er is nog een passagier in jouw leven. Er is nog iemand waar je rekening moet houden. Wanneer je alle hoop hebt opgegeven. Wanneer het wanhopig is. Wanneer je denkt dat je het niet meer kunt. Er is nog iemand naast jou. Heb je hem wel ...binnen de formule gezet van al je formules... ...en als we dit, dit doen, dan gaan we dit, dit, dit, dit... ...heb je wel gedacht dat God daar met jou is? En door het geloof van mijn vrouw... ...en, en dan iedereen ging, Sam, yes, we gaan ervoor, we gaan ervoor... ...en ik kan je niet uitleggen hoeveel wonderen er onderweg zijn gebeurd... ...we hebben files ontweken van twee uur... ...we weten niet hoe, maar we zijn voor files gaan komen... ...via een andere route en het was geweldig wat God allemaal heeft gedaan... En God vraagt aan Ezekiel, kunnen deze betere leven? God vraagt aan jou... Kunnen deze bender leven? God vraagt aan jou: is er nog hoop voor jouw huwelijk? Is er nog hoop voor jouw kind? Is er nog hoop voor je financiën? Is er nog hoop voor je werk? Is er nog hoop voor je school? Is er nog hoop voor je man? Is er nog hoop voor je vrouw? Is er nog hoop voor dat ene situatie waarin je zit? Is er nog hoop? Vraagt God. En de, je antwoord, hoe jij het beantwoordt, is heel belangrijk. Want hoe jij het beantwoordt bepaalt wat je perspectief is op God. Hoe kijk jij naar God? Mijn vrouw zei, God is met ons. Er is een vijfde passagier in de auto. Hoe beantwoord jij deze vraag in jouw leven? Voor dat ene ding waarin je hebt opgegeven. En God roept Ezekiel. Hij stelt hem de vraag. Ezekiel zegt ervan: God het is in uw handen. U weet het. En vervolgens roept God Ezekiel. Hij roept hem om het goed te bekijken. Hij roept, hij stelt hem een vraag om te beantwoorden. En vervolgens roept God Ezekiel om te bevelen. Hij roept Ezekiel om te gaan profiteren. Profiteren is Gods woord uitspreken. Hij zegt, Ezekiel spreek dit woord tot de beenderen. God, uh, Ezekiel spreekt dit woord uit tot de beenderen. Ik weet niet of er twee mensen hier kunnen komen. Ik heb twee mensen nodig. Stel snel. Quincy, Rendon. 3, 2, 1. Jij gaat hier staan, jij bent wel langer. Hij is, we gaan vandaag, voor vandaag voor de voorbeeld is hij God. <laughs> voor de voorbeeld. En we hebben hier um, de situatie, dit, dit noemen wij de situatie, dit noemen wij de doorbeenderen. Hij is doorbeenderen. <laughs> hij is Mr. doorbeenderen. En hier hebben we God. En wat de Bijbel ons zegt. vers 11, nog een keer. Vers 11. Onze beenderen zijn... Verd... Dit is wat Israël zegt. Onze beenderen zijn verdoord. En onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Dit is vaak de manier en de, en de plek waarin wij leven. Wij leven vaak in de God. Er is geen hoop. God kijk naar dit. Het is te moeilijk. God, het is te lastig. Wat wij vaak doen is... Wij, wij gaan naar God toe. En we zeggen God... Kijk, jij niet die kijken? Jij niet. We zeggen God... God, God kijk naar, kijk naar hem. Kijk waar hij eruit ziet, God. God, kijk naar deze beenderen. Dit is het volk van Israël. God, het is te erg. Het is te groot. Kijk hoe lang hij is. Is hij langer dan ik? Hij is langer dan ik. Jammer. God, kijk hoe lang hij is. Kijk hoe groot. Kijk hoe erg de situatie. Kijk hoe lang het is. Kijk hoe... God, God. En dat is de manier vaak waarin we zeggen, God, God, kijk naar hem. God, God, God, God, kijk naar hem, kijk naar die kant. God, God, kijk. kijk hoe het eruit ziet, God. Het kan niet meer, er is geen hoop, kijk, er is geen hoop voor hem. Kijk naar de beesten. door de been. Er, er is geen hoop. Dit is vaak, dit is vaak de houding waarin we leven. We leven van God, kijk, kijk naar hem, God, kijk, kijk. God luistert naar, de, naar wat ze mij hebben gezegd, God. Ze hebben gezegd dit, dit en dat. De dokter heeft gezegd dit, dit en dat. God, God, God, kijk, kijk naar hem, God. God, ik kan niet meer, God. God, God, kijk naar. Nou. En God roept jou. En wat, wat we vaak doen is als vogel we, we willen God. Wat, wat synchroniseren, synchroniseren. Ik heb op mijn app. Mijn telefoon heb ik Evernote. Dat is een app dat ik heb op mijn telefoon. Ik heb op mijn laptop. Ik heb op de iPad van mijn vrouw. En als ik iets schrijf, meestal schrijf ik mijn preken daar. Als ik gedachten heb, dan schrijf ik het snel op mijn telefoon. Doe ik in mijn zak. Als ik op mijn laptop ben, dan is hetzelfde wat ik hier heb geschreven, is daar. En wat we zeggen is: God. God, luister. Je moet, je moet net zo verdrietig zijn als zegt: kijk naar dit. God, en we willen God synchroniseren met onze situatie. God. God, kijk dit. God, God, je moet synchroniseren met de situatie. Kijk hoe erg het is. Onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden, zegt het volk van Israël. God, synchroniseert u met het. Kijk wat er is. God, God, God, God. En God zegt tegen Ezekiel: God roept een profeet op die namens hem gaat spreken. En hij zegt tegen Ezekiel: Profiteer. Profiteer, Ezekiel. Spreek uit, spreek uit, spreek uit. Maar tot wie ga je uitspreken? Tot God. Of tot de beenderen. Hij ging spreken. De Bijbel zegt dat de, God zei tegen hem. Ezekiel profiteert tot. De... En vaak zegt van, God, God synchroniseert u met hem. God, kijk, kijk, kijk wat er is. God, God, God. En we zitten zo. En God zegt nee, nee, nee. Kijk, wat je moet doen is. Kijk, wat je moet doen, kijk Wat je moet doen is. Je zegt tegen jouw probleem. Je zegt tegen jouw situatie van. Kijk, kijk, kijk hier. Dit is mijn God. Je zegt, luister, luister, luister focus, focus. Je zegt op de situatie, luister, luister, situatie, kijk, kijk, kijk. Dat is mijn God. Dat is wie? Ik ga niet, God, kijk naar nu, kijk hoe groot. Nee, nee, nee. Situatie, kijk naar mijn God. Dezelfde God die de leeuw heeft verslagen, dezelfde God die de beer heeft verslagen, dezelfde God is met mij. Kijk naar mijn God. Ik ga niet kijken naar Goliath, ik kijk naar God. Ik, kijk, ik ga niet kijken naar mijn problemen. Ik zeg probleem. Kijk naar God. Kijk naar wie ik dien. Kijk wie mijn vijfde passagier is in de auto. Kijk naar hem. Kijk, kijk, kijk. En waar wij in zitten is... Oh God. Oh God, God, God, God, God. Synchroniseer. Kijk, kijk, kijk. Nee, nee. Nee, wat wij moeten doen is... Kijk wat op. Wij synchroniseren wat wij hier meemaken. En we zeggen, luister naar het woord van God. We moeten opstaan als profeten. Mensen die het woord van God uitspreken en zeggen. Luister naar het woord van God, o oh huwelijk. Je zult weer leven. Er zal wel leven zijn in jou. Luister kind, je zal deze schooljaar halen. Luister kind, als je zo rebels blijft doen, dan krijg je een pak slag. Nee, nee, nee, Je zegt, luister kind, er is nog hoop voor jou. Er is nog iets nieuws voor jou. Er is hoop. Ik weet niet of jullie mij volgen, maar je moet zeggen... synchroniseert u met wat God... ...wilt... Jezus zegt, bid als volgt: Onze vader in de hemel zegt, nou word geheide koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dit moet niet worden zoals dit. Dit moet worden zoals God het wil. We moeten leven in een gesynchroniseerd geloof. En God roept jou vandaag om uit te spreken. Dank Ja, wel, mannen. God, een applaus voor hen. Deze knappe mannen, God roept jou vandaag om jouw situatie te synchroniseren met Gods woord. Want het gaat niet om de capaciteit, want heel belangrijk, beenderen hebben geen oren. Je moet praten tot beenderen, maar beenderen hebben geen oren. Maar God zegt, hij spreekt tot beenderen. Bergen hebben geen oren. God, Jezus zei, als je geloof hebt als een mosterdzaad en je zegt dat de berg gaat naar de zee, dan gaat het. Maar een berg heeft geen oren. Bederen hebben geen oren. Wat heb ik geleerd? Het gaat niet om de capaciteit van het probleem om te luisteren. Het gaat om jouw capaciteit om Gods woord te spreken. Maar oh yes. daar. Het gaat niet om de capaciteit van. Oh, maar die dingen. Mijn zoon wil niet luisteren. Mijn, mijn dochter wil niet luisteren. Mijn, mijn man wil niet luisteren. Mannen, luister alsjeblieft aan je vrouw. Ik heb geluisterd naar mijn vrouw en we zijn hier vandaag. Men wil niet luisteren. Wat doe je dan? Je spreekt het uit. Ook al wil die persoon Je, je spreekt. Gods woord Ik ben meer dan een overwinnaar. Uh, ook al komt de droevigheid in de avond. In de ochtend zal ik prijzen. Ik ben meer dan een overwinnaar in Christus. God is mijn rot. Hij is mijn Jehovah Nissi. Hij is mijn Jehovah Jireh. Hij is mijn God. Ik spreek tot de probleem over God. Ik spreek tot God over mijn probleem. En ik synchroniseer wat er hier is. Met wat God wil. Ik synchroniseer. Wat er hier gebeurt in de wereld. Met Gods wilt, wil. Voor mijn leven. En Gods woord van jou, voor jou vandaag. Is om een gesynchroniseerd geloof te hebben. Om dingen uit te spreken over je familie. Dingen uit te spreken over je situaties. Dingen uit te spreken over jouw leven. Ja het is zo. Maar ik ben een kind van God. Ik zal niet in angst leven. Ja, maar ik ben een kind van God. Synchroniseren. Wat wij hier meemaken, moet synchroniseren met Gods woord. En, en, en ik, ga niet, ik, ga, ik zal me niet laten leiden door wat ik zie. Want wat ik zie zijn doorbeenderen, Wat ik zie zijn droge doorbeenderen. Maar ik ga me laten leiden door wat ik hoor. En God zei tot mij... God liet mij het niet zien. Hij, hij zei tot mij: spreek uit. Daarna zag ik het. Je moet eerst uitspreken. Daarna zul je het zien. Je moet het eerst verklaren in je leven. Daarna zul je het zien: God zei tot mij. Dus ik zie droge beenderen. Ik ga me niet leiden door: oh kijk, zo droog, zo dit, zo dit. Nee, nee, nee. Ik ga, ik ga me laten leiden door wat God spreekt in mijn hart. Door wat God in mijn hart heeft gezet. Wij wandelen niet naar het zicht, maar naar in geloof. Eerst laten opstaan. Halleluja. Een gesynchroniseerd geloof. Een gesynchroniseerd geloof. Ik weet niet wat je vandaag meemaakt. Maar ik, ik dubbel drie dubbel dagen uit. Om uit te spreken over jouw situatie. Luister naar mijn God. Het is voorbij. Tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder, niet vandaag. Dat is, de, dat is wat we de hele tijd zeiden in de auto. Niet vandaag, niet vandaag. Vandaag gaan we, vandaag gaan we Nederland bereiken. Niet vandaag, duivel niet vandaag. Vandaag gaan we Nederland bereiken. Ik, ik, ik zette mijn hand op de dashboard. Ik zei, schakel, je mag kapot gaan in Nederland, maar niet hier. Niet vandaag. Want je moet rekening houden met mijn vijfde passagier. En dat is God. En God wil de passagier zijn in jouw leven. Hij wil geen accessoire zijn. Hij wil de passagier zijn in jouw leven. Hij wil deel uitmaken van jouw leven. En ik bemoedig jou... om vandaag, vandaag uit te spreken over je man, over je huwelijk... over je vrouw, over je kinderen... over je financiën... over je werk... over je sollicitatie dat je zou hebben... over je school... Over je, je, je depressie, over je ziekte. Ik daag je vandaag uit om uit te spreken van niet vandaag. Ik ben een kind van God. Duivel, je zal niet... Ik ga niet scheiden. Ik ga door tot het einde. God is hier vandaag en hij zei spreken tot harte vandaag. Ik voel het heel hard en ik voel het heel krachtig in huwelijken vandaag. God spreekt vandaag tot huwelijken. En hij vraagt jou uit om uit te spreken. Niet vandaag, niet vandaag. Je probeert zo vaak, je probeert zo hard. Maar niet vandaag. Niet na zoveel jaar dat we samen zijn. Ben je er, hoor. Niet vandaag, niet vandaag. Wij zijn. Wat God samenbrengt, kan geen mens scheiden. Niet vandaag, niet vandaag. Ik verklaar leven. Zij die zelf wordt gedachten hebben. Ik verklaar leven in mij. Ik verklaar een nieuwe tijdperk in mij. Verklaar het. Spreek het woord van God uit. Over jouw leven. Synchroniseer jouw leven. Met Gods wil. Alleluia. Als je vandaag hier bent. En je hebt Jezus nog nooit. Je hebt wel gehoord van Jezus. Maar je hebt je eens nog nooit aangenomen in je leven. Je hebt nog nooit een beslissing genomen van, weet je wat? Vandaag ga ik Jezus toelaten in mijn hart. Vandaag ga ik zeggen tot Jezus, Jezus kom in mijn hart wonen. Dan wil ik jou vandaag uitdagen. Ik weet niet hoe dood jouw leven lijkt, symbolisch. Hoe, hoe, hoe, hoe dood het lijkt, hoe, hoe wanhopig het lijkt. Want het is ons al onze levens zonder Christus is dood. Maar God wil nieuw leven blazen. Dat is wat de geest deed. Hij blaasde. Please, sorry. Nieuw leven. In de beenderen. Nieuw leven in de lijken. Want daar kwam, de botten gingen aan elkaar. Ik stel helemaal voor. De Bijbel is prachtig. De Bijbel is niet saai, mensen. Je moet gewoon kunnen zien. Al die beenderen kwamen bij elkaar. Daarna pezen. Daarna vlees. En huid eroverheen. Maar God ziet alles. God zei tegen hem profiteer door de geest. En alle vier winst Hij profiteer, kom, geest. De geest kwam en er was leven. En God wil leven blazen in jouw situatie. Leven blazen in jouw leven dat doodleeft.